7 uur. Freddy Tein met het NOS-journaal. In Duitsland is de chef van de Binnenlandse Veiligheidsdienst uit zijn functie gezet. Hans-Georg Maasen kwam onder vuur te liggen na zijn uitspraken over de onrust in de Oost-Duitse stad Chemnitz. Er waren video's opgedoken. waarop te zien was dat rechtsradicale jongeren niet-westersogende mensen opjoegen. Maar volgens Maasen was er geen bewijs voor. Hij wordt nu wel staatssecretaris op het ministerie van Binnenlandse Zaken. De meeste huishoudens hebben volgend jaar meer te besteden. Gemiddeld 35 euro per maand. Maar dat geldt niet voor iedereen. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting... heeft de koopkrachtveranderingen voor 100 voorbeeldgezinnen berekend... en constateert dat vijf daarvan erop achteruit gaan. Dat zijn vooral werkenden met een lager inkomen. Eerder vandaag kwam het Centraal Planbureau ook al met koopkrachtcijfers. Daaruit blijkt dat de lagere inkomens er volgend jaar minder op vooruit gaan... dan de midden- en hogere inkomens... In Australië hebben klanten in twee verschillende supermarkten nu ook naalden gevonden in een appel en een banaan. Sinds vorige week worden in het hele land naalden in bakjes aardbeien aangetroffen. De autoriteiten hebben een beloning uitgeloofd voor een bedrag ter grootte van 60.000 euro voor de tip die leidt tot een aanhouding. De politie onderzoekt of dit naapers zijn of dezelfde daders. Volgens de Australische politie is dit een misdaad waar straffen tot 10 jaar op staan. In Nederland is van alle pinbetalingen tegenwoordig meer dan de helft contactloos. Het meldt Mastercard, dat verwerkt het grootste deel van de pinpasbetalingen. Volgens betaalvereniging Nederland is er dit jaar nu al meer gebruik gemaakt van contactloos betalen dan in het hele vorige jaar. Contactloos betalen spaart tijd, doordat er voor bedragen tot 25 euro geen pincode hoeft te worden ingetoetst.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 your mind that you've gone me on a reasonable doubt.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 the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 Met een hoofdletter Z. Van zon, zee, zandvoort en zomerins. Z-E-N-M. -E How did she fall in love? Tired and shaken up. Could it be hanging around in the house? No one was fooled!